Nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft VVD'er Edith Schippers opnieuw tot informateur aangewezen. Ze ontvangt vandaag nog een groot aantal fractievoorzitters voor een verkenningsronde. Ze wil volgende week met nieuwe onderhandelingen beginnen. De meest genoemde optie is nu een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Woonwagenbewoners worden volgens de nationale ombudsman gediscrimineerd door de overheid. Gemeenten doen te weinig tegen het tekort aan staanplaatsen, zegt de ombudsman. Hij wil dat het kabinet actie onderneemt. In internationale verdragen staat dat de culturele identiteit van woonwagenbewoners beschermd moet worden. De politie in Groningen heeft bewust nepnieuws verspreid om een verdachte uit de tent te lokken. De politie zei tegen het Dagblad van het Noorden dat er bijna een doorbraak was in het onderzoek naar de zware mishandeling en beroving van een prostituee in 2008. In werkelijkheid was er geen hard bewijs. De politie hoopte dat de verdachte zenuwachtig zou worden en zich zou aangeven als hij het bericht in de krant las. Het Dagblad van het Noorden zegt dat het vertrouwen in de politie is geschaad. De politie deelde vorig jaar minder boetes uit. De overheid kreeg daardoor 140 miljoen euro minder binnen, blijkt uit het financiële jaarverslag over 2016. Het waren er minder doordat er op een aantal snelwegen harder mag worden gereden, de verkeerspolitie te weinig mensen heeft en agenten vanwege een staking een tijd geen bekeuringen uitschreven. Het Europees parlement heeft Hongarije een tik op de vingers gegeven. Premier Orbán lapt volgens het parlement de rechtsstaat aan zijn laars, onder meer bij het asielbeleid. Het parlement stuurt nu aan op een zogenoemde artikel 7 procedure die kan leiden tot het ontnemen van het stemrecht van Hongarije. Schandalig vindt het land. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Wel raakt het vanuit het westen geleidelijk bewolkt door buien met onweer. Morgen is er veel bewolking met van tijd tot tijd buien. Vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral problemen op de wegen bij Den Haag in de richting van Rotterdam. Het is allemaal begonnen met de afgesloten A13 richting Rotterdam vanwege een ongeluk. De weg is dicht bij het knooppunt Kleinpolderplein en dat blijft voorlopig wel zo. Omrijden kan dan via de A4 vanuit, vanuit Den Haag naar Rotterdam, maar inmiddels staat het daardoor ook goed vast. Op de A4 heb je tussen Zoeterwoude en Delft nu een uur vertraging. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan daarom het beste omrijden. Verkeer van Amsterdam naar Rotterdam moet ik zeggen, kan daarom het beste omrijden via Utrecht. Bij Amsterdam staat er op de A10 West richting de A10 Noord file. Vanwege een ongeluk met een caravan. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En omrijden kan het beste via de Zeeburgertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziek boulevard. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stay so be far apart. Close to the bed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 Van leer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog. Om ons heen. Werken daar ook. Niet echt aan mij. Ik neem heel bewust het besluit De krant leg ik weg En de tv gaat uit Vandaag is rood De kleur van jouw lippen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 Waarom dit blauw, van heel mijn hart voor jou? Snel van de rook bedekt de daken, dat ik van je hou. Vandaag...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 Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn Vandaag is rood, waarom ook blauw Van heel mijn hart voor jou Te mirándote tengo que bailar contigo hoy Tigua vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tu eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso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 Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a veces despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola escriten hay vendido. Para que... Myself believing the there's no place to go when I feel the loneliness inside my heart. You're the. www.zfmzandvoort.nl